Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het huis van een veroordeelde drugscrimineel is in beslag genomen door het Openbaar Ministerie. Met de opbrengst wil het OM de opruimkosten dekken van een groot drugslaboratorium... dat vorig jaar februari is ontdekt in Rijzenhout aan de west net onder Schiphol. Het OM zegt tegen NH Nieuws dat het voor het eerst is dat de kosten voor ontmanteling van een lab worden verhaald op een drugscrimineel. Ruim 9.000 inwoners van Deventer kunnen weer doorspoelen. De herstelwerkzaamheden aan het verstopte riool zijn afgerond. Bij werkzaamheden werd gisteren een belangrijke rioolbuis... per ongeluk volgestort met beton. Inwoners kregen daarna het dringende advies om de wc zo min mogelijk door te spoelen... en de vaatwasser- of wasmachine niet te gebruiken. Er wordt nog onderzocht hoe het incident kon gebeuren. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is het afgelopen jaar fors gestegen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 De nationale parken zijn het niet eens met de voorgenomen bezuinigingen van 24 miljoen euro. Ze zijn bang dat kinderen straks niet meer in aanraking komen met de natuur. Ook zouden duizenden vrijwilligers worden getroffen. De parken zijn daarom begonnen met een petitie. Het kabinet kondigde in de voorjaarsnota aan om de financiële bijdrage aan de 21 nationale parken, zoals de Sallandse Heuvelbrug en Weerhebbenwiede, volledig te stoppen. Volgende week bespreekt de Tweede Kamer de bezuiniging.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 Van uh, dit programma begonnen we met de uh, Thompson Prince en uh, dan mensen weer Dr. Dream. We gaan weer naar het uh, Noorder Sportpark in uh, Haarlem, naar Piet Pijper. Want uh, Piet, ja, jij volgt vanmiddag uh, de wedstrijd uh, tegen Edo. En uh, we begonnen zo mooi hè, aan die wedstrijd, maar volgens mij is daar wel iets uh, van verandering ingekomen. Ja, we zijn uh, inderdaad heel goed begonnen. maakten snel een uh, verdiende 1 0 voorsprong. Uh, uh, daarna dan was het over en weer wat kleine kansjes gehad. Met name Dani Bakker, onze... Een jonge aanvaller die uh, volgend jaar naar de koninklijke HFC gaat, die uh, doet het goed. Die krijgt mooie diepteballen, is razendsnel en heeft over nodige technische vaardigheden. Gaat die trouwens nu weer. Oeh, een zandvoortse keeper aan de andere kant bij Edo. Uitendaal uit dalen, ook wel leuk. Maar in de 25e minuut was er een overtreding uh, op de linkerflank bij SV Zandvoort. En de vrije trap van Eder kwam hoog voor de goal. De bal de keeper komt uit en de keeper die, uh, die wordt eigenlijk een beetje opzij gegooid. En daardoor ontstaat er een scrimmage. Ze uh, uh, die, die, die, die, die, die, die kopen hem erin, dus het is 1-1. Daarbij raakte onze keeper uh, bij, die, bij die scrimmage zo behoorlijk geblesseerd aan zijn hand. En die heeft ze moeten laten vervangen door Arnold Oosterveer. De keeper van normaal gesproken, de derde. Die nu uh, toch invalt. En uh, ja, ik hoop dat hij, dat hij het gaat redden. Dus uh, stand 1-1. We zitten nu ongeveer in de, in de 35ste minuut. Het is dus een rommelig wedstrijdje, een beetje. Dus het is een kunstgrasveld, Het is warm. We hebben ook al een extra drinkpauze gehad net. Dus uh, na uh, nog ongeveer 10 minuten voor rust, staan we nu op 1-1 uh, en. Uh, als ik wat meer te melden ben ik er weer. Oké, okay, dankjewel Piet voor uh, dit moment een gelijkspelletje dus daar uh, in Haarlem. En die wedstrijd die houden we ook in de tweede uur van dit programma in de gaten. En wat we nog meer gaan doen, hoor ze dadelijk ook van Dolly. Maar eerst gaan we weer even naar een oud-zonfestivalplaatje. Hier is Rutscher Kots met Vrede. Als allerduurste auto kan Met asfalt. voor uh, Ruts Jacobs met uh, Vrede. En vanavond hebben we in plaats van Ruts hebben we natuurlijk onze eigen clouds met uh, Zelavi Dolly. Ja ja ja, ja Zelavi. Ja. Zelavi Dolly. Ja, je roept dat vaak, hè? na maar. Nou, nou, die, die het zingt, klinkt het een stuk mooier. Ja, zeker weten. <laughs> ja. ja. Wat gaan we in dit uur allemaal uh, doen het tweede nog? Tweede uur. We gaan uh, om kwart over drie weer even kijken of er nog wat nieuws te melden is vanuit het Zandvoortse. Uh, daarna gaan we weer even met Piet bellen... om te zien hoe het staat met de voetbalwedstrijd in Haarlem. De evenementenagenda, dat is ook weer een flinke jongen geworden. Uh, dan weer wat muziek van onze heer Harms. En uh, daarna rond de klok van tien over half vier uh, nog wat nieuws. Wij komen het uur wel door, toch? Oh, dat gaat zeker S wel lukken. Er is zeker wij meer wel. muziek. Hier is... Uh, Weer een uh, lekkere plaat uit uh, de jaren 80. Deze zijn we eigenlijk vergeten, hè? Dat is zo'n uh, vergeten hit. Het is best wel leuk nee, om het te draaien. Nee, is toch niet vergeten? Ja, deze wel een beetje, hoor. Hoor je niet meer zo vaak. Nee, dat is waar. Black Slate. Maar is wel ja. lekker. Ja. ja. Amigo. Of Amigo. Ja, heel mooi. Ja. <lacht> <lacht> kan ze zingen, je bent hè? Je geslaagd. <lacht> kan ze zingen. Ja. Nou, ja, eens even kijken hoe dat allemaal gaat uh, met de plaiten. Omigo. Is je leuk of uh, niet, uh, Dolly? Ah, ja, absoluutie. je zon lekker mee trouwens, hè, met het plaatje. Dus uh, dat ging je best ja, goed ja. af. Ja, sentiment, hè? Ja, ja, ja. jammer dat uh, de mensen van het uh, webcam uh, niet ook het geluid kunnen horen in de studio. Waar, dat, hadden ze jou kunnen horen zingen. <laughs> <laughs> zfm, dat Zfm-live.nl, zfm kan je live meekijken in de studio, Torweg 10a. En we hebben weer een Zandvoorts uh, nieuwtje voor je. Jazeker, jazeker. Uh, eens even kijken, ik draai hem even om. Uh, vandaag start bij Bruna Balken en op de Grote Krocht weer de voorverkoop... van de traditionele Theo Hilbers vismaaltijd. Deze traditie op het Gasthuisplein vindt jaarlijks in samenwerking... met het Wapen voor plaats op de tweede vrijdag in juni. Kaarten kosten 16 euro per persoon, inclusief een drankje... Groepen van vier personen of meer die graag samen aan dezelfde tafel willen zitten, kunnen dat vooraf aangeven door te mailen naar erwinhilbers@gmail.com of je kunt natuurlijk bellen of appen naar 0628292794. Kan ik nog een keer zeggen dat telefoonnummer? Ja. 0628 292794. Heb je het toch niet op kunnen schrijven... dan moet je maandagmiddag maar weer eens even luisteren. zeker hadden wij het bij op herhoud. een keer. Ja, zeker. <laughs> zelfde tijd, zelfde zender, zeggen we dan. Ja, nou die Theo Hilbers Vismaaltijd... die vindt plaats op vrijdag 13 juni dus. Aanschuiven is vanaf 5 uur. En het uitserveren van het voorgerecht... dat begint om 6 uur. En die wil je zeker niet missen. Dus bieden en op tijd. Uh, geloof ik het drie gangen die nee. Ja, zo lekker Ik heb één keer meegemaakt gedaan. Het was zalig. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, echt, uh, dit jaar weer waard. of uh, niet? Wat zeg je? Dit jaar weer toch? Of niet? Nee, ik ga dit jaar niet. Nee? Nee. Oké, nee. oké. Okay, okay. Ja, het kan. Ja. Dus uh, de kaarten zijn in ieder geval maar. Uh, oh, oké. Okay. <laughs> bij, de, bij, bij de Bruna Boken en aan de grote krocht uh, kun je de kaart halen voor uh, Theo. Theo Hilbers uh, vismaaltijd, hè? Dus uh, ja, zijn zoon ja, ja, ja. is... Uh, daarmee doorgegaan, ja. Uh, Erwin. Ja, mooi hè. Ja. Ja. En uh, die uh, heeft ervoor gezorgd dat uh, in nalatenschap van zijn vader ja. toch uh, dat, uh, die vis altijd... Uh, Blijf bestaan. Zeker ja, mooi. Mooi evenement elk jaar. Mag ook, je ook op eens een lintje voor krijgen? Nou ja, He? inderdaad. Dus uh, meld hem aan hè, voor een lintje. Ja, ja, 2026, kan... kan dat nog? Denk dat, je? Denk ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Nou, dus, Gewoon je best doen. Ja, maar het sluit op een bepaalde datum. Dat hmm, je... weet, weet ik niet. Ik ga het eens bekijken. Ja. Eens opzoeken. Je kan vast wel bij de gemeente nog een, wat uh, meer informatie. Nee, we doen een plaatje en dan gaan oh, we weer naar Pitu. Okay. Hier is Robin Hick. Oh no. yeah. Baby girl Where you at? Got no strings Got men attached Can't stop that feeling For long, no mm. You're making dogs wanna a bank Breaking them off Your fancy legs. But they make you feel Right at home now See all these illusions Just take us You walk pretty because you talk pretty cause you make me sick. And I'm not leaving till you're leaving. Oh, I swear to something when she's popping, asking for worries. But does so she want me to carry you home? Does so she want me to buy you thing on my house, on my job, on my dude, shoes, my shirt, my crew, my mind, my body?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 You want me to make it now On my house, on my job On my loot, shoes, my voice, my crew My mind, my father Ik hoorde je met Wena Ketju Along. We gaan voor het slot van uh, de eerste helft weer naar uh, Piet Piper toe. Daar uh, op uh, Haarlem, uh, op het Haarlemse sport, uh, sportpark, uh, zeg maar. En uh, ja, hoe is het daar, uh, Piet? Nou, was, toen jij net in, in de uitzending kwam, toen uh, had uh, Scheidsrechter het idee... om uh, die jongens uh, van Edo een strafsel te omgeven. Volgens mij was het een overtreding het van een uh, speler van Edo op Zandvoort, maar goed... Dan ...veel gepraat is het een strafschop voor Edo, en die schieten ze er net in op slag van rust. Dus er staat 2-1 voor Edo, een beetje een bedenkelijke goal, maar ja, zo gaat dat. We hebben geen VAR, dus we zullen ermee moeten doen. Jeetje! Dus, dus op slag van rust, 2-1 achter gezond. wordt er net nog een afgekeurd doelpunt van Edo bij het spel. We zijn bijzonder actief, ja, nu krijgen we het gepraat en de ene gele kaart naar de andere natuurlijk. Maar zoals het ook gaat, als de scheidsrechter bedenkelijk is de slissingen neemt, dat is altijd de emotie, komt dan een beetje naar boven. Dus uh, zeg maar vlak van rust, 2-1 uh, voor, voor Edo, het is even niet anders op dit moment. En uh, we gaan zo rusten, en dan kijken we of we de tweede helft nog uh, de nodige even kleedkamer kunnen meenemen om uh, wat er wat aan te doen. Zeker, nou echt balen, ja. want wat SV Sanford uh, speelt best goed, uh, neem ik aan, toch? Ja, we doen het heel leuk, we combineren leuk, en we hebben ook wat kansjes gehad, en, uh, net niet erin, en... Uh, nu weer een aanval van Zandvoort over links. En die dat wordt een corner, dus misschien blijft hij hem nog even hangen. Misschien heb ik nog voor op een andere stand. Dani Bakker die gaat de strafschop met zijn rechterbeen vanaf links nemen. Hij loopt nu naar zijn positie, legt de bal klaar en vervolgens gaat hij hem nemen. Ik zei, hij blijft nog even erbij. Dani, kom op, jongen. Gooi hem op die stip. Naar bij de voor zijn keeper. Oh... Weggekopt in eerste instantie en weggetrapt in tweede instantie. En de vlijf gaat nu voor rust. Dus het is 2-1 voor Edo met de rust. en uh, We gaan uh, thee drinken en na de rust komen we terug. Dankjewel Piet. Tot hoi, zometeen. Hoi. Doei. doei. Hoi. Hoi, hoi. Ja vandaag weet ik het zeker ik was gisteren te veel als je morgen nog bij mij bent nou dan weet ik het wel spontaan schat wat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 Stukken dans al om 10 uur. Dat is echt een trend hè, tegenwoordig. Die kortere nummers. Allemaal TikTok-hits. Zo ook deze Jorden lotje van de studentenband. Hè. Die hadden het plaatje gewoon voor een reisje gemaakt. En in één keer werd het nog een hele grote hit. Daarvoor hadden we Piet Pijper vanuit Haarlem bij de wedstrijd Edo SV Zandvoorts. Helaas net voor rust... Door een onterechte strafschop voor Edo... werd het 2 tegen 1, zo dadelijk de tweede helft. Ook die volgen wij. Nog even te gast bij uh, mijn collega's van uh, Vrijdag gebeurt het op de vrijdagmorgen. Het was weer een hele gezellige uitzending. En toen zei hij uh, bruist uh, tegen mij, ook in de uitzending. Ja, jij gaat uh, morgen weer heel veel van die disco discoclassiekers uh, draaien, weet je wel. Daar sta je een beetje bekend om. Nou ja, normaal gesproken draai ik uh, helemaal niet zoveel uh, disco, uh, klassiekers als uh, deze. Maar ik denk omdat uh, Willem het erover gehad hij heeft, best een goed idee eigenlijk. Dus... Uh, Vandaag oh, dat ik uh, deze van de Brothers Johnson gedraaid heb. Heel lekker. Met de heel een stomp. Zo is het. Ja, ja, een ja. Een ja. stomp. Nou, het is half vier, de evenementen. Ja, we gaan eens kijken wat, ons, uh, wat er allemaal weer georganiseerd wordt uh, in en rond Zandvoort. En dan starten we met een heel leuk zee-evenement voor jong oud. Jong en oud bedoel ik. Dat gaat plaatsvinden op zondag 8 mei. En daar kun je genieten en uitwaaien tijdens het zee evenement in Zandvoort. Op het strand bij het Museum. En daar is van alles te doen voor jong en oud. En zoals een tentoonstelling. Een uitdagend strandspel voor kinderen. En als het goed weer is, kan er gevist worden met een kor. Met kor? Die is er niet, toch? Nee, met de kor K. K-O-R. Met een sleepnet. Zo'n sleepnet door het zwin. Ik dacht onze kor... Nee, ja, misschien ook. Nou ja, He, je weet nooit. Als je dus uh, zondag 18 mei die strandafgang bij het Juttersmuseum afloopt... dan zie je daar een tentoonstelling van vissen, schelpdieren... zoals kokkels en scheermessen in cuvetten. Uh, er zijn leuke kinderactiviteiten op die 18 mei. Voor kinderen is er het zeedobbelspel en een speurtocht... door onder andere het Juttersmuseum... En ook gaan ze als een van de leukste activiteiten... dus vissen met zo'n kor, zo'n sleepnet. Kinderen mogen het net trekken en samen kijken ze wat ze hebben gevangen. Een leuke en leerzame activiteit. Bij het binnenhalen van het net is het altijd weer een verrassing wat je tegenkomt. Uh, dit wordt georganiseerd door IVN uh, Zuid-Kennemerland. En er zijn dus ook uh, mensen en specialisten bij aanwezig... om alles te begeleiden en uit te leggen. Aanmelden vooraf is niet nodig. Uh, tussen 12 en 4 uur vindt het plaats op die 18e mei. Um, en het vissen met het cornet, dat start rond half drie... en dat is een beetje afhankelijk van het weer. Nog een leuke uh, IVN-activiteit is uh, op zondag 25 mei ook weer vissen met een koor. Maar dan bij Parnassia. Um, nou, dan ook ga je weer kijken wat er allemaal is gevangen. En dus dan moet je er rekening mee houden. Het is dus echt voor de kinderen: dat je schoenen draagt die tegen zeewater kunnen of trek laarzen aan. En allemaal handen uit de mouwen. Deze excursie is bedoeld op de 25e mei voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Ouders zijn ook welkom. En het uh, is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Reserveren, aanmelden is dan wel verplicht via www.np-zuidkennemerland.nl... Het begint om 11 uur, het is tot half 12. Verzamelen is bij de strandopgang van strandpaviljoen Parnassia in Bloemendaal. En dan hebben we er nog eentje en dat is uh, een rondje Oosterplas in, uh, in mei. Tijdens die excursie gaat, uh, gaat een ieder genieten van het tuin, duinlandschap. Hè? Hoe ze zijn ontstaan, welke veranderingen ze hebben voorgedaan. En wie zijn daarbij betrokken geweest. Er is voldoende te leren over de duinen. En vanaf het uitzichtpunt Starreberg heb je een prachtig uitzicht op die duinen. En kun je zowel de binnenrand als het strand zien. Dit is een excursie in het, ook in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vrijdag 30 mei van 8 uur s'avonds tot half 10. Bij uh, Beek en Berg in het, uh, bij het ingang Nationaal Park Zuid-Kennemerland uh, is het uh, verzamelen. Reserveren is weer verplicht, ook weer via np-zuidkennemerland.nl. En informatie kunt u verkrijgen op dinsdag tot en met zondag via 023-543-123. Dus 023-543-123. Dan heel wat anders, want op zaterdag 7 en zondag 8 juni vindt er een extra grote editie plaats van het Ibiza, Ibiza, Ibiza Markt on Tour met een opzet van circa 100 aanbieders verdeeld over het Badhuisplein en Boulevard de Favosje. Het, uh, de, op de Ibiza-markt XL-editie vind je een ruim aanbod... aan zomerse Ibiza en Bohemian Lifestyle producten. Kleurrijke kraampjes en busjes vol met fashion, sieraden, accessoires... en unieke gifts zijn de blikvangers rond op het strand met het Pinkster Weekend. De markt vindt dus plaats op het Badhuisplein en uh, Boulevard de Favosje. En uh, dat is van 10 tot 6 uh, uur... Nou ja, het is gratis toegankelijk en dus op 7 en 8 juni. Dan in de dorpskerk in Bloemendaal Van Gogh en God. Een unieke dialoog tussen kunst, muziek en het geloof. Hoofdconservator tentoonstellingen Edwin Becker van het Van Gogh Museum gaat in gesprek met dokter Anders Benedicte Bos. De predikant van het gemeenschap Laren Eemnes en met Jaap van Duin. In dat gesprek zullen de snijvlakken tussen kunst, muziek en geloof worden verkend. Toeschouwers krijgen inzicht in Vincent van Gogh's diepgaande gedachten... over spiritualiteit en kunstenaarschap. Gepresenteerd uh, in een dialoog die ongetwijfeld zal inspireren. Uh, de, de muziek wordt verzorgd door uh, Elisa Veta Zvechikova, een sopraan... en Jun Kai Zhang, een tenor... En Tamir Chasson die, geeft de, die heeft de muzikale leiding en het concept. En na afloop is er een meet-en-kriet met de artiesten van de Fat Lady. De toegangskosten zijn 29,50 voor volwassenen boven de 35 jaar. En uh, dat wordt steeds uh, goedkoper naarmate je um, jonger bent. En als je student bent, dan mag je met een geldige schoolpas gratis naar binnen... En sowieso tot en met 18 jaar gratis entree. Nou, dan uh, de Toverschool. Ja, dat is een magische voorstelling in het sfeervolle theatertje. Theater op Paradijsvogels in het Oude Raadhuis. Uh, uh, even kijken, wat heb ik hier staan? 18 mei is er weer een optreden van de maestro himself. Oh, dat is morgen. Hè? Dat is morgen, ja. ja. Marduk Mordegai. Die gaat weer een voorstelling geven om drie uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar voor 7 euro. En uh, 24 mei is er weer een prachtige uitvoering bij Classic Concerts van het Symfonieorkest ha vanuit Haarlem. Uh, ze spelen Beethoven, de Overturen, uh, Vioolconcert in D-Klein van Frank... En ik had nog iets... Oh ja, Leonora nummer 3. en Sibelius is het vioolconcert. Het concert begint om drie uur, duurt tot vijf uur en de entreepijs is 10 euro. En dan kunt u natuurlijk ook nog tot en met 25 mei even langsgaan bij de exposities van Marlene Shereps en haar leerlingen Anna van der Veen en Iliane Duizens in het Oude Raadhuis aan de Haltestraat. De toegang is gratis op elke vrijdag van 2 tot 5 uur open en op zaterdag en zondag van 12 tot 5 uur. Dat was hem. Ja. Oh, een hele mond vol. Zo. Wat een evenement allemaal weer, hè? Ja, niet te geloven, leuk hoor. Zeker, dat betekent gewoon: Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Uh, yes, yes. En uiteraard ook bij de radio. En uh, de zomer hebben we al een klein beetje in onze uh, bol met uh, Despacito. Come and move that in my so for that. it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah.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 door een manuscrito uh. This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever con I stay contigo ay, oh. Pasito a pasito, suave suavecito no vamos pegando poquito a poquito Que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito no vamos pegando poquito a poquito T-shirt hoorde je met uh, Rise Studio, the occasion. Zaterdagmiddag, het zonnetje schijnt lekker hier in uh, Zandvoort, 15 graden. Uh, Dolly en ik zitten binnen in de studio tot aan uh, 5 uur vanmiddag met uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, jij hebt ook uh, de nieuwsjes en houdt ook het nieuws in de gaten. En nou heb je een uh, bericht voor ons over de kerk. Ja, want in uh, samenwerking met de protestantse geloofgemeenschap, het kerkbestuur en predikant John Vrijhof is onlangs de voorlopige toekomstvisie over de invulling... van de dorpskerk aan het kerkplein gepresenteerd. Wat een volzin, hè? Zeker. Ja. De, maar de kosten voor het behoud van de kerk liepen te hoog op. En na raap, rijp beraad is een conceptvisie opgesteld... waarin wordt voorgesteld de kerk in drie delen te knippen. Dan krijg je dus het kerkgebouw, een terrastuin en het begijnhof. De kerkzaal die blijft de functie behouden voor kerkdiensten, concerten, recepties en diaconale en zingevende activiteiten en de andere bijruimte blijven dienstbaar voor deze zaalruimte. Om de tuin aan de zijde van het kerkplein rendabel te maken en het tevens een open karakter te geven, wordt er een terras gecreëerd. De bestaande afscheidingsmuur krijgt meerdere doorgangen naar een groen terras. De twee ramen aan de noordzijde van de kerk worden uitgesneden... zodat er vanaf het terras meer zicht komt op het interieur van de kerk. Eventueel zal er horeca vanuit de kerk of van een ondernemer op het plein komen. Het betekent dat er een goede entree moet komen en dat er toiletten gebouwd moeten worden voor de inrichting en het besloten de gedeelte van de kerktuin achter het gebouw. Daar zijn plannen om tien woon- en of zorgbiedende huisjes te plaatsen. Wauw, dat is een ja. mega plan. Dat is zeker een heel groot plan. Ja. ja. Nou, het zou mooi zijn hoor, want uh, ja, het is best een mooi plekje om uh, ook een terras te hebben daar. Ja, zeker, ja. natuurlijk. Dat is, dat is een plek waar alles leeft. hè? En dan zit je midden in het centrum, ja. lekker genieten en... Ja. Uh, Tegelijkertijd ook de kerk in de gaten houden. Of in ieder geval het mooie kerkgebouw. Ja. Dus uh, zeker. Nou, dat is goed nieuws uh, van de protestantse kerk. Is ja, er ja. bekend wanneer dat dan uitgevoerd zou gaan worden? Dat nee, plan? dat nog niet. Want er zijn nog uh, heel wat uh, dingen in ontwikkeling. En sommige dingen uh, moeten nog echt goed doorgesproken worden. En uh, dan, uh, dan denk ik dat, dat men daarna gaat plannen. Maar nee. dit plan is er in ieder geval, het voornemen. Mooi, waar we het in de gaten hier bij ZFM... Nooit ook de laatste nieuwtjes altijd. Zo dadelijk gaan we weer naar Haarlem, he, naar het uh, voetbal. Naar Piet Pijper voor de tweede helft van de wedstrijd. Edo, SV, Zandvoort. Vliet, uh, Piet aan het einde van de eerste helft met 2 tegen 1. Hoe gaat het aan het begin van de tweede helft? Dat hoor je zo. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast I'm on one side.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 Chris Scrap uh, <laughs> Chris Scrap En uh, Englishman in New York We gaan naar uh, Piets, Want Piets, tweede helft begonnen Wat is er allemaal aan de hand? Nou ja, je komt op hetzelfde moment binnen als de laatste keer Alleen uh, nu was er een voor Zandvoort En net voor Edo En nu uh, maakt Zandvoort uh, maakt net nu 2-2 Otman Vertoe Die maakt 2-2 uh, Dus we staan 2-2 na ongeveer uh, 15 minuten in de tweede helft er waren over en weer wat kansjes net, Edo had ook nog wat kansjes, maar het was een afslag aanval en het was Hens. En uh, in dit geval, de scheidsrechter kon natuurlijk niets anders doen dan die bal op de stip leggen en die, uh, nou, die zit er inmiddels in. Dus 2-2 uh, na een kwartier in de tweede helft en uh, de Zandvoortse keeper loopt een beetje te schutteren aan uh, de Haarlemse kant, krijgen nu een corner. Dus het is echt, uh, ja, het is alles of niets nu. Inmiddels is uh, uh, de jongen van de mei, de Bier van de rechtsbek is ook geblesseerd, uitgevallen en vervangen door Berg Belekamp. Milan Berg Belekamp, onze oude, onze veteraan. Een veteraan is al bijna oud, dus onze veteraan. En die doet dat is altijd een betrouwbare speler. En weer uh, Bakker is echt. Uh, Zeg, speel, klasse apart. En die wil zich in vrij oh, boem! Oh, wat zonde, zeg. Wat een mooie schiet. Als ze hadden kunnen schieten, was het een mooie kans geweest. Maar we gaan nog door. Christine loopt een beetje te rommelen. Ja, en Christine gaat door. En er zit erin. Twee, drie. Twee, drie, Christine. Yes. Juist. Dat is een mooi moment om terug te gaan naar de studio. En uh, dan gaan we weer uh, kijken wat het volgende moment wordt. Twee, drie. Na... Precies... 15 minuten. Oké, okay, dankjewel Piet. En wat een goed nieuws hè, dat het uh, inmiddels uh, 2-3 staat. Uh, dolly stond je achter hem met 2-1. En dan uh, gelukkig uh, na mooi in het eerste kwartier van de tweede helft mooi. Uh, Weggetrokken. Ja, ja, ja. Dat we houden de moed erin. We houden zeker de moed erin. En uh, ja, Piet uh, klonk in ieder geval heel enthousiast. Nou. En uh, heel terecht. Want, uh, zeker. Ja, dat is tuurlijk. een lekker begin van uh, die tweede helft. Wat gaan wij in de derde helft eigenlijk uh, doen uh, van uh, dit programma? We hebben onder meer, uh, uiteraard, ik zal een klein beetje uh, je op weg helpen. Ja, nee, ik moest nog ja, even mijn papieren re rendeloos Rendell Lawson <laughs> hebben, we, uiteraard, hè, met uh, de Pit uh, Reports. En zo dadelijk om vier uur gaat hij gekwalificeerd worden daar uh, op het uh, mooie old school circuit in uh, Imola. En uh, ja, dat gaat. Oh, gaat dat uh, straks gebeuren. Dat gaat uh, zometeen gebeuren. spannend. De kwalificatie hebben we dan morgen dan uh, de race om uh, drie uur. Ja. Max heeft uh, nou in de vrije trainingen heeft hij het uh, aardig goed uh, gedaan. Weliswaar uh, uiteraard weer uh, de McLarens uh, voor zich, maar die reed dan weer op zachte bandjes en uh, Max heeft zijn snelste tijd dan op de. De medium bandjes uh, gereden. Dus oh. ja, er zit ook weer een heel verhaal achter. Ja, ja. Uh, onze ja, uh, expert uh, Rendelossen weet uiteraard hoe dat uh, zit. En hebben we nog uh, mooie andere dingen te doen, neem ik aan. Ja, dus uh, ja, het gesprek met uh, Rendel. En we gaan natuurlijk ook weer het hebben over een dier wat smacht naar een huisje en een liefbaasje of basinetje. Oké, okay, nou ja. dat, dat in het uh, volgende uur tot zometeen. Niet nee, tot strakjes. Tot strakjes. To remember